Kadosh, kadosh, kadosh is het thema van mijn drajah vandaag. Heilig, heilig, heilig. Uh, welke praktische handvatten God Adonai ons heeft gegeven om dat te bereiken. Laten we eerst gaan naar het boek Yeshayahu, oftewel het boek van Jesaja, Hoofdstuk 6, vers 3. En de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Laat ik vanaf vers 1 nog even lezen. In het sterfjaar van Koning Oezar zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zoon vulde de tempel. Serafs, engelen, stonden boven hem.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 Kobodo is heerlijkheid. Kabod, heerlijkheid. Kobodo zijn heerlijkheid. De aarde is van zijn heerlijkheid vol. Het staat er in Jesaja, uh, Hanabi, de profeet Jesaja. dat is een feit, dat wordt uitgesproken. Maar het is ook zo dat we dat niet per se zo ervaren in de wereld om ons heen: dat de heerlijkheid van Adonai. He, overal aanwezig is of in ieder geval zichtbaar is. Dus ik wil nog even een stukje terug naar Berechit, dat is het boek Genesis, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 van Genesis is sowieso een van mijn favoriete passages in de Torah ik kan dat echt jarenlang, misschien in de hele eeuwigheid kan ik dat blijven lezen en bestuderen, het is zo heerlijk en ik vind het zo fantastisch. Iedereen die zegt dat de Bijbel maar een boek van verhaaltjes is, is echt flauwekul. De Bijbel begint met zeven woorden. Bresit bara elohim et ha et ha In het Hebreeuws zeven woorden. Zeven staat voor perfectie, zeven staat voor Adonai en het perfect plan wat hij voor ons heeft. Nou laten we één en twee maar even lezen inderdaad. Het gaat even om vers 2 maar het, het, het, de eerste vers, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daar lezen we zo vaak zo overheen, hè, van ach ja, pff. maar dat is, dat is fantastisch. Daar zit een enorme kracht in, daar zit potentie in. En de aarde nu was woest en ledig, en de duisternis lag op de vloed, en de geest Gods zweefde over de wateren. In het Hebreeuws staat er, Ruach Elohim, de geest God een van de teksten die door het christendom zeg maar uit elkaar zijn gerukt van oké okay, je hebt God en je hebt een geest nee de geest, God is geest staat er ook in het boek van Hebreeën de geest die God genoemd wordt, die wij God noemen omdat hij een heel verheven geest is, een machtige geest is, hij staat boven alle andere geesten want God heeft een realiteit gecreëerd in de metafysische realiteit maar ook in de fysieke realiteit waarin de geestelijke dimensie interacteert met de fysieke, natuurlijke dimensie. Dus er zijn heel veel geesten om ons heen. En we hebben zelf ook een geest. En God is geest. Ruach Elohim. De geest die wij God noemen. Het gaat nu even om dat eerste stukje. De aarde nu was woest en ledig. Tohu wawohu staat er in het Hebreeuws. Woest en ledig. Tohu wawohu. Er was dus wel al iets... En God vulde het. Dat is ook uh, een aanvullende betekenis van het woordje bara. Het Hebreeuwse woord wat vertaald is met scheppen. Brezit he? bara. In het begin schiep God. Bara. Scheppen. Natuurlijk kan God dingen he, vanuit het niets doen laten ontstaan. Maar de wereld is ontstaan vanuit een bestaande materie. En dat heeft hij volgemaakt. Woest en ledig tohu wawohu. Hij heeft vervolgens met zijn eigen kadosh, kadosh betekent heilig, is hij gaan creëren, is hij gaan scheppen. Kadosh, we lezen vervolgens over licht, hè? laat er licht zijn, je hior. Laat er licht zijn en er was licht. Maar pas later heeft hij de zon en de maan en de sterren gecreëerd. Dus dit licht was van hemzelf. Hij heeft iets vanuit zichzelf gemanifesteerd en dat gevestigd in de wereld. Kadosh, heilig. Een gedeelte van hemzelf. Hij is kadosh. Kadosh is licht. Overal waar kadosh komt, kijk maar naar de menorah, komt er licht. En dat licht... Die kadosh heeft potentie. Dus in het, begon, in het begin, in het begin, heeft God potentie geïmplementeerd. De potentie voor leven, de potentie om een relatie met Adonai aan te gaan. De potentie om te groeien, de potentie om een voorbeeld te zijn, om een licht voor de naties te zijn. Hè? Licht voor de naties te zijn. Kadosh, heilig. Um, je hebt drie woorden die vaak gebruikt worden, kadosh, is heilig. Dan hebben we nog het woordje kodesh, dat betekent zoiets als heilige. In de Bijbel wordt er in de Torah hier en daar gesproken over de heilige samenkomst. En in het Hebreeuws staat er dan de mikra kodesh. En dan hebben we het woord kedusha, kedusha, heiliging, heiliging of heiligheid. Kedusha, heiligheid. In het begin was er leegte. Tohu bohu woest en ledigheid. En hij vulde het op met een deel van zijn licht Kados, Want hij is licht. Gaan we nog even een stukje verder naar Vaikra. Dat is het boek Leviticus. Hoofdstuk 11, vers 44 en 45. Ruach Elohim, de geest die we God noemen, zegt, want uh, ik ben de Heere, uw God, heiligt u en wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinigt uzelf niet door allerlei wemeldige dat op de grond krioelt. Vers 45, want ik ben de Heere die u uit het land Mitzraim, dat is Egypte, hebt doen trekken om tot u een god te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. God is kadosh, hij is heiligheid. En wij mogen ons uitstrekken naar een bepaald niveau van heiligheid om dichter bij hem te komen. Laten we lezen uit het boek Shemot. Het boek Shemot is het boek Exodus. 19 vers 6 en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk in het Hebril staat er Mamlechet kohanim begoy kadosh een koninkrijk van priesters en een heilige natie wat betekent het om in kadosh te leven. Wat betekent het om kadosh te hebben? God roept het op, want God zegt ik ben God, ik ben jullie maker, ik ben kadosh. Ik wil graag een volk hebben op aarde die mij representeert, dus dan moeten jullie je ook uitstrekken naar kadosh, naar mij, dichter naar mijn licht komen. Kadosh en licht hebben alles met elkaar te maken. Even een tekst uit openbaring. Um, nog even tussendoor het boek openbaringen, dat, dat weten heel veel mensen niet. Uh, in het Hebreeuws heet het ga doet voorbij de verstrooiing of gazon yoghanam, de droom van yoghanam. Maar in Joodse kringen hoort het boek Openbaring bij... Uh, een hele reeks van andere Joodse apocalyptische literatuur. Daar valt het onder. Het wordt erkend, het wordt gezien als een stukje Joodse literatuur. Hè, die over de eindtijd en zaken over de apocalyps gaan. Waarom? Omdat we onszelf erin herkennen. Een typische Joodse beeldspraak erin herkennen. Openbaring 4 vers 8. En dat hebben we net gezongen. De vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. En zij hadden dag nog nacht rust, zeggende, Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. Kadosh, kadosh, kadosh, en dan uit ze vahaya, beho, bebe, wo. En ik vind het typisch dat kadosh, heilig, drie keer staat beschreven. Ook in de tekst in Jesaja, drie keer beschreven. Maar als je het goed leest, in zo'n context, lees je dus dat het continu gezegd wordt. Het is een ongelimiteerde kadans, als het ware, rondom de eeuwige. Die kados, dat gaat maar door. <laughs> ja, een boek is natuurlijk statisch, dus in onze Bijbel staat het er drie keer in. Maar hè, inmiddels is het triljarden keer, triljarden keer, zevenvoudig keer, triljarden keer voor de eeuwige uitgesproken. kados zo... Danig is het niveau van zijn heiligheid, van zijn cadeaus. Snap je? Want dat lezen je hier ook. Zij hadden dag, nog nacht rust zeggende. Kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, En het gaat maar door, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos. Stel je voor dat je dat vriend uur per dag zou moeten zeggen? Kadoos, kadoos, kadoos, kadoos, kadoos. Oh, en dat. Voordat God de hemel en de aarde schiet tot in alle eeuwigheden. Kadosh, kadosh, kadosh, kadosh, kadosh, kadosh, kadosh, probeert u te begrijpen dat dat is het niveau van Gods heiligheid. Is het niet bijzonder dat Hij dan een, een, een structuur gecreëerd heeft, een blauwdruk gecreëerd heeft, en dat is de grond waarin wij dichter bij Hem kunnen komen. Hij, die zo'n hoog niveau van kados heeft, en dat zijn niet maar drie keertjes, dat zijn heel veel niveaus van kados, triljarden niveaus van kados. Maar wij lezen maar drie niveaus. Waarom maar drie? Omdat wij dat lezen, hè? de Bijbel is voor ons geschreven, de Torah is er voor ons, uh, de brieven van de profeten en ook deze apocalyptische werken zijn er voor ons. En om, om enigszins te beseffen hoe hoog hij is, maar ook als een soort praktische tool. Want wij kunnen drie niveaus wel bereiken in ons leven. En dat zal ik u uitleggen. Wij kunnen kadosh, kadosh, kadosh, drie niveaus kunnen wij bereiken. Maar niet triljardig keer, triljardig keer, zoveel zo in de eeuwigheid. Dat lukt ons niet. Daar zijn wij uh, nog heel lang mee bezig. Vandaar de eeuwigheid. Maar we steeds dichter naar hem toe kunnen trekken. Maar drie niveaus kunnen we makkelijk, dus aan de stekens, bereiken. Het kan. Dus dat is mijn verdieping over de drie keer kadosh. Maar natuurlijk... He, nogmaals, beseffen dat het continu wordt uitgesproken voor de eeuwige. Maar onze, ons verstand, ons denken is niet het denken van Hashem, is niet het denken van Adonai. Dus wij hebben een wildernis ontvangen he, via Yoganam, uh, wat enigszins voor ons te behappen is. Drie niveaus kunnen we begrijpen, <lacht> niet triljarden niveaus, dat, is, dat, dat, dat, dat, dat trekken we niet. Kadosh, Kudusha, heiligheid. Het eerste niveau van kados is voor onszelf. En ik vind het ook zo mooi dat Heide inderdaad ook begon over het voedsel. Daar zal ik ook nog wat over vertellen. Het eerste niveau van kados is onszelf. Hè? Wij maken een verbond met de eeuwige. Wij willen erbij horen. Als joden hoor je er automatisch bij. Maar mensen die zijn afgegleden van Adonai. En weer zeg maar, opnieuw met de schone lij willen beginnen. Hè? Die noemen we de beaute te Shuba in het jodendom. De mensen die terugkomen naar godsdienstig jodendom. Hè? Dus die joden heb je ook. Die terugkeren naar godsdienstige beleving. En als het ware het verbond, hè, wat met hen is afgesloten, vernieuwd. Maar niet-Joodse mensen kunnen ook het verbond aangaan. Dus dat is het eerste niveau. Wij met God. Wij die onszelf klaarmaken om het verbond aan te gaan en om uh, heilig te gaan leven hoe heiligen we onszelf? Onder andere de mikwe. God heeft ons de mikwe gegeven, de onderdompeling ja, heb ik een aantal maanden geleden, dat is vorig jaar volgens mij nog, alweer, heb ik daar al iets over gezegd. Dus dat kunt u opzoeken op de website. Het mikken is een rituele onderdompeling, maar als ik zeg ritueel, denk u dan alsjeblieft niet, oh, symbolisch. Want dan in de Nederlandse taal klinkt symbolisch vaak van, ach, ja, dat, dat, dat betekent niks. Ritueel betekent geestelijk. Het is echt een echte geestelijke reiniging, er gebeurt echt iets. Hè? Het christendom heeft uh, het principe van de mikwe tot zich genomen en heeft het eigenlijk gereduceerd naar maar één reden in je hele leven om je te onderdompelen. <laughs> Dat is als je wilt starten met God, om het even zo te zeggen. Hè? Maar de Torah, God geeft meerdere redenen aan om je in water te onderdompelen. Hè? Dus, uh, hè, en er is geen enkele christen die zegt, oh de doop dat is maar een ritueeltje, dat stelt niks voor. Nee, in de geestelijke dimensie wordt er echt iets veranderd en uh, de persoon wordt echt toegevoegd tot uh, hè, het volk Israël geestelijk gezien. Dus uh, het mikken we de geestelijke reiniging met water. En voor de mensen die dan meteen denken van ja, maar wat nou, hoe zit het nou met het bloed dan? Want bloed is toch ook reiniging? Ja, dat is wat vaak dus wat minder goed begrepen worden, wordt. In de Bijbel is het echt toch wel redelijk duidelijk dat er twee principes zijn voor reiniging. Reiniging met water en reiniging met bloed. Nou, wat is dan het verschil? We reinigen onszelf met water van onreinheid die mogelijk aan ons gekleefd heeft of gewoon voor de... Voor de leuk, maar het reinigen maakt ons zeg maar, klaar voor een nieuwe fase in het leven. Dus mensen onderdompelen om hele verschillende redenen. Ook gewoon hè, voor de Sabbat en of, of, of hè, als ze jarig zijn of zijn geweest. Even onderdompelen. Uh, hè, dus ik, ik, ik zei voor de leuk, maar hè, dan nog heeft die onderdompeling een, een, een speciale kracht en een speciale waarde. Hè, omdat het wel degelijk een begin markeert van, uh, ja, van een nieuwe fase, een nieuw moment, een nieuw tijd. Werk. De reiniging met bloed, dan hebben we het over verzoening. Kapar, verzoening, dat is specifiek reiniging van zonde en ongerechtigheden. Het bloed wordt gebruikt, als je tushuva doet, als je de zonde en ongerechtigheden beleidt, als je berouwenis toont, dan kun je het bloed toepassen op die zonden en ongerechtigheden die je hebt beleden en dan wordt dat vernietigd inclusief de kracht en invloeden uh, die uh, daar mogelijk nog uh, aan vastzitten waar je mogelijk nog last van hebt dus het bloed is er voor verzoening en dan vervolgens het water voor uh, reiniging van andere mogelijke onreinheid wat aan je kleeft wat helemaal niets met zonde en ongerechtigheid te maken hoeft te hebben hè? Ik, ik, ik ken iemand die had een keer, die was een keer naar een christelijke dienst gegaan charismatisch en God had tegen hem gezegd, wat je ook doet laten hun jou niet aanraken oké, okay? want die waren heel erg in de charismatische gedoe en de vreemde manifestaties, omdat er wel degelijk sprake kan zijn van uh, transfer hoe je dat ook weer? Over, um, over. Over, overdracht hè? en dat is niet altijd zo, maar dat is een beetje een mysterie waarom de ene keer wel en de andere keer niet nou God had die christenen gezegd laat je er niemand aanraken. He? Nou, was dat dan wel zo gebeurd, dan had hij zich eigenlijk he, in de mikwe moeten laten onderdompelen om van die onreinheid wat mogelijk aan zich had kunnen kleven om dat gewoon weg te wassen. Het was niet zijn schuld, dat had niets met zonde te maken, maar het, het, onreinheid is een heel principe, daar ga ik het nu niet over hebben, wat heel reëel is. En je kunt iets oplopen tussen aanhalingstekens, en stekens, he, zoals je een verkoudheidje kan oplopen, ja, wat niet je schuld is. Dus het water is voor algehele geestelijke reiniging en het bloed is specifiek voor die zonde en ongerechtigheid. Samen maken ze als het ware een soort beginpakket voor heiliging. He? Dus dat zijn de eerste stappen. Dus de eerste laag van Kado is onszelf. Wij maken het goed met de eeuwige. Wij willen bij de eeuwige horen uh, als we iets verkeerds doen, beleiden, we passen het bloed toe, uh, we onderdompelen wanneer het nodig is. Um, en vervolgens um, zijn we dus klaar om verder te gaan. Ik wil nog een paar teksten lezen uit uh, Jesaja 56, vanaf vers 1. Zo zegt de Heer, hè? onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil... Yeshua staat in het Hebrews, staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet. En het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die acht geeft op de Shabbat, zodat hij hem niet ontheiligt. En acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaad doet. Laat dan de vreemdeling die zich bij de heren aansloot niet zeggen, de heren zal mij ontheiligen zeker afzonderen van zijn volk en laten ontmanden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 te zijn allen die de shabbat onderhouden zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond mijn briet. hen hen die mensen zal ik brengen naar mijn heilige berg haar kodesh, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bederhuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een het bederhuis heten voor alle volken. Dus de, God heeft de eerste stappen gegeven, de eerste uh, instructies. En vervolgens mogen wij daarmee aan de slag. Een belangrijk onderdeel van het verbond is de Shabbat. Het is een teken. Het is zo belangrijk dat het zelfs in de tien woorden voorkomt. Hè? De tien woorden zijn zeg maar de preambule. Van de grondwet. Dan, ik zie het verbond echt als een grondwet. He, dus het is als het ware een soort inleiding of de, de belangrijkste categorieën. En alle onderdelen van de Torah vallen onder één van die tien woorden. Maar de sabbat is zo belangrijk dat het zelfs in die tien woorden beschreven staat. En deze tekst vind ik zo bijzonder. Ook omdat het de belofte aangeeft dat ook niet-Joodse mensen zich kunnen aansluiten. He, maar u ziet de woorden he, die de sabbat onderhouden. U hoort het woordje heiliging, ontheiliging. Als je de Sabbat niet houdt, dan is het ontheiliging. Of als je doet op de Sabbat wat je niet hoort te doen, ontheiliging. God geeft voorwaarden. God is zo precies in hoe hij geëerd wil worden. God is zo'n kodesh, zo'n Hij is triljarden keren kadosh. dat niveau kunnen wij niet begrijpen. En dan denken wij dat wij God maar op elke manier te maar kunnen dienen. Van ach, hij vindt het wel goed. Nee. God wil op een hele specifieke manier geëerd worden. En door al die specifieke manieren, als wij dat uitwerken, dan brengt het kadosh, heiliging, uh, in ons, maar ook in de wereld om ons heen, in de omgeving om ons heen. En deze tekst van ik vind het zo mooi om, om dus die verschillende facetten. De shabbat wordt er genoemd. Hè? De, de, de niet-Joodse mensen mogen erbij. Natuurlijk heeft hij het dan op een gegeven moment voornamelijk over de mannen die... Hè? die uh, ja, op een bepaalde manier onteerd zijn. Hè? Want uh, God heeft mannen niet voor niets gecreëerd zoals ze gecreëerd zijn. Hè? Alles heeft een functie. Dus uh, hij troost de, de enigszins. Uh, maar goed, het is, het is een heel mooi woord. Maar hij verbindt het dus weer met... Want dan kun je opgaan naar mijn heilige berg. Ik, ik breng je naar de heilige berg, staat er zelfs. De God die zoveel malen kodesjes, kadoshjes, gaat ons. Maar er zijn voorwaarden. Hè? Dus we dienen de stappen te volgen. Dan zijn we nog steeds bij het eerste niveau van kado's. Gaan we naar Jesaja 61. Ja, Jesaja is een profetenboek. Ja, die moet je gewoon echt een keer helemaal doorlezen. Er staat zoveel in. Zo van in. Dan leer je God ook nog beter kennen hoe hij de dingen ervaart. En er zitten heel veel correlaties natuurlijk met de Torah, hè? want Jesaja was een echte profeet. En in het Jodendom is een profeet iemand die zich houdt aan het verbond. Eén. En daarnaast iemand die dan he, van God uh, de, gehoord denkt te hebben en die dat dan uh, mag uh, uitdragen. Uh, uh, maar vaak zijn die boodschappen van die profeet uh, geen hele lieve zoethoudertjes woorden. Maar hele krachtige woorden die oproepen tot te shuva, bekering. Dat is een profeet in Joodse kringen. Christendom heeft het wat losgelaten om het even zo te zeggen. <lacht> ja, even kijken. Jesaja 61.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 Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der waken van onze God om alle treurenden te troosten. Om over de treurenden van Sion te beschikken dat men hun geef hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kleinende geest. En men zal hem noemen terebinden der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking. En zij zullen, dat is vers 4, zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, de verwoeste, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernietigen die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. Een mooie belofte. Maar al die elementen die u hier leest, zijn allemaal elementen die verbonden zijn met het thema kadosh. Heiligheid is licht, heiligheid is shalom, vrede. En eigenlijk betekent het woord shalom veel meer dan alleen maar vrede. Shalom komt van het woordje shalom, moed. En shalom moed, betekent niet alleen maar de afwezigheid van oorlog, maar betekent welzijn, innerlijke rust, uh, vertrouwen, uh, overvloed, welvaart. Al die elementen zijn verbonden in het woordje shalom. Dus Kadosh is verbonden met shalom, is verbonden met genezing, is verbonden met troost. Uh, als mensen gezalfd worden trouwens, hè, uh, dan is dat dus ook een bekrachtiging van heiligheid. Want in heiligheid zit de kracht van God om te doen wat je moet doen. Tijdens mijn smicha in 2013 ben ik ook met olie gezalfd. Door een van de mannelijke rabbijnen. Dus dat is heel krachtig. En kadosh heeft ook te maken met bevrijding. Hè? De opening van de gevangenisdeuren. Hè? Het zijn allemaal geestelijke principes. Dus kados is heel rijk. Heel rijk. Even zodat we beseffen wat kado's inhoudt en wat, uh, wat voor persoon God dan is. Want we gaan er zo snel overheen. Hè? <laughs> maar laten we deze proberen te beseffen, proberen te beseffen. In de vorige passage van Jesaja hè, wordt dus gesproken over Sabbat. Wij spreken van het zijn van een somere sabbat, het onderhouden van de sabbat, of een onderhouder zijn van de sabbat. En dat staat heel hoog in het vaandel, want God heeft dus die dagen gecreëerd, maar van één dag heeft hij gezegd, daar zit extra heiligheid op. In principe zit overal de heiligheid van God in, maar er is één dag die super, super, super heilig is, die extra belangrijk is. En dat is de sabbat. En, en nogmaals, het staat zelfs in die tien woorden, het is zo belangrijk van God, hè. De Sabbat is een extra, dus als je de Sabbat onderhoudt, dan, is het al, dan ben je al een heel stap dichter bij de eeuwige. Ja, en ik heb zo door de jaren heen ook ervaren of gehoord van mensen, niet-Joodse mensen die op een gegeven moment de Sabbat zijn gaan doen. Dat ze inderdaad ook echt enorme kracht hebben ervaren. Ze ervaren de eeuwige heel dichtbij. En dit is de reden. Het is allemaal kadosh, kadosh, heiligheid. Het is zo uh, goed bedoeld door Adonaya. Ja, God heeft het voor ons neergelegd. Want kijk, dit is mijn blauwdruk. Kom tot mij. Hè? Kom tot mij. En dat is al een enorme eer. Want hoezo is zo'n groot wezen, hoezo is zo'n enorm groot wezen, die zo'n hoog niveau van heiligheid heeft, hoezo zal hij ons dicht bij hem willen hebben? Oké, okay, hij heeft ons gecreëerd, maar hè, hij had het niet hoeven doen. Hij zegt, kom toch tot mij. Wauw. In de Torah lezen we over de Mishkan. Het is de tekst waarin staat hè, uh, Bouw de tabernakel, de tabernakel der getuigenis en Betzalel moet het gaan doen. <laughs> dat is wat er uh, vrij vertaald staat. Wat zo bijzonder is, is dat in die tekst dus twee keer het woordje tabernakel staat. De tabernakel, de tabernakel der getuigenis en Betzalel is de man die uh, aan het hoofd staat van deze creatieve uitingen. Twee keer het woordje tabernakel. Want er zijn ook twee tabernakels. Het hele idee binnen het christendom dat wij een heiligdom zijn, dat komt van ons vandaan. Het komt uit Gods woorden vandaan. Want je hebt de tabernakel, dat is de tempel, zeg maar. Hè? De miskan was de voorloper van de tempel. Wij zijn een tabernakel, zo ervaren we dat. Dat is zeg maar de draja, de verdieping van die tekst, waarin dan twee keer het woordje tabernakel staat. De grote tabernakel, maar wij zelf zijn ook een tabernakel. Eentje gebouwd door Betsalel en eentje natuurlijk gecreëerd door God, maar we hebben nog een lange weg te gaan om heilig en puur te leven. Maar nogmaals, God heeft de sleutels gegeven zodat het werkbaar wordt. En nog steeds zijn we op het eerste niveau van Kadosh nu. De tabernakel. Wij zelf, dus ons hart, ons wezen, geest en lichaam, wij zijn zelf ook een tabernakel. Gaan we naar Tehillim, dat zijn de psalmen, Tehillim 27, vers 4. En daarin staat, één ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik, het verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven en dit wordt natuurlijk in eerste instantie opgevat als ja dat is de tempel natuurlijk hè. we moeten opgaan naar de tempel hè. we hebben Salos regalim drie opgangsfeesten waar mensen naar de tempel gingen uh, of waar, uh, vaste dagen waardoor mensen naar de tempel moesten om, uh, om te aanbidden en om uh, uh, offers te brengen maar yeah, je kon op verschillende momenten naar de tempel gaan hè, om goddienst te bewijzen maar het jodendom en wij zien dit als een nog diepere uitleg, want er staat te verblijven in het huis des heren al de dagen van mijn leven. Nou, deze psalm is geschreven door David en ook al was hij de koning, hij was geen kohen. Hij was wel de koning, maar geen kohen. Hij was geen priester. Het waren de priesters die heel nauw verbonden waren aan de tempel. En één hele speciale priesterlijke familie, die woonde zelfs in een gedeelte in de tempel, maar de meesten die woonden daar gewoon vlakbij. Er waren helemaal niet zoveel mensen die echt konden zeggen van wij wonen al de dagen van ons leven in de tempel. Dus wat wordt er hiermee bedoeld? Te verblijven in het huis des heren al de dagen van mijn leven. Wij interpreteren het, wij zijn een tabernakel. En de woning waar we in leven is ook een tabernakel, is ook een soort tempel. Onze letterlijke woningen zijn ook een tempel. Want in onze woningen zijn we al de dagen van ons leven. zitten. Daar zijn we steeds. En niemand, zelfs in die dagen, behalve als je een koheen was, had, had de tijd om continu in die tempel aanwezig te zijn. Maar je bent wel vaker thuis, toch? Dus wij uh, interpreteren dit als, ja, onze eigen woningen moet dus ook een heiligdom zijn. Dus wij zijn zelf een heiligdom, we moeten zorgen dat wij heilig zijn, hè? Water en bloed, die twee principes. Vervolgens onze woningen, is ook een soort van tempel, is ook een heiligdom. En dan komen de praktische invullingen. dus dan wordt gezegd oké okay, wat was er aanwezig in de tempel en wat is er nu aanwezig in de synagoge nou we hebben een arke een arke dat is een kast de aaron hakadosh dat is de heilige kast waarin de torah en uh, ook de rollen van de Haftara, en in uh, hele mooie Messiaanse synagogen hebben ze ook rollen van de Brit Gadesha in Amerika. Echt dat is fantastisch. He? Of Je legt gewoon de Bijbel in die kast, <lacht> dat kan ook, dan heb je ook een Brit Gadesha. Dat is de Aaron HaKodesh in de synagoge. Dus dan wordt gezegd, oké, okay, wij zijn een tabernakel zelf, onze woning is ook een soort heiligdom, dus in elk huis moet er een Joodse Bijbel zijn. Wij zeggen de hele Bijbel natuurlijk, hè? De, de Torah, de Tanakh en de Bidgarashah. Dan hebben we, als het ware, ook een Aaron HaKodesh in huis, in ons heiligdom. Hè? Dus elk huis moet de Bijbel hebben. Het licht, de menorah. In de tempel hadden we de menorah, wat eeuwig brandde. Tenminste, hè, men moest ervoor zorgen dat altijd die kaarsen branden bleven. In het Hebraeus noemen we dat de ner tamid, het eeuwig licht. Dus er wordt gezegd van oké, okay, gaan we weer, wij zijn een tabernakel. Onze woning is dus ook een heiligdom. We hebben de arken in huis, de Bijbel. En we moeten dus ook zorgen dat we een menorah hebben. Dat we licht hebben. Dus vandaar dat je in nagenoeg alle in ieder geval godsdienstige Joodse woningen een menorah ziet staan. Het licht. Vervolgens gaat het dan nog verder en niet alleen de menorah maar ook uh, kaarsen voor de sabbat en de kaarsen voor jong tof dat zijn twee aparte setjes met die twee kaarsen uh, die mensen dan hebben en dat staat dan ook symbool voor de menorah die toen in de tempel aangestoken uh, werd. Dus iedere woning dient die kaarsen te hebben. En Dus wij representeren, wij proberen als het ware de tempel te imiteren. In het klein, zeg maar. Hè? Ons levens, onze woningen zijn zeg maar mini tempels. En nogmaals, dat heeft het christendom niet bedacht. <laughs> dat komt gewoon uit de torah. Dat, dat is een Joodse denken. Dan gaan we naar het altaar. Die altaar... Was heel belangrijk. Het was een enorm groot altaar hè, waar al die, die, die offers gebracht werden. En die Kohanim die mochten daar ook van eten. Dus dat moet de hele ronde heren zijn geweest. Het was een soort kosher-restaurant, zou je kunnen zeggen. Hè. De tempel was een soort kosher-restaurant. Uh, die dieren die geslacht werden, daarvan mochten gedeelte door de niem gegeten worden. Maar mensen, er zijn bepaalde offers die ook door mensen die dus die offers brachten ook gedeeltelijk geconsumeerd mochten worden. Het altaar in de tempel, misbeach. De misbeach, het altaar, Wat hebben we op thuis, dat is de eettafel. De eettafel is dus heilig voor ons. We maken grapjes over eten altijd in het jodendom. Maar voedsel voedselnuttigen is echt heilig. Het is echt zo. We maken er grappen over, maar het is echt heilig. Dus de tafel is heilig, want wij zien dat als het altaar. Al zijn er het altaar van de tempel. Nogmaals, we proberen de grote macro-tempel als het ware na te bootsen, hè? Dus nog steeds het eerste niveau van heiligheid. Vervolgens eten we aan die tafel voedsel waarvan God zegt dat is heilig. Kosher. God zegt bepaalde dieren mag je eten en bepaalde dieren dan moet je, uh, die mag je wel uh, verhandelen, die mag je houden. Je mag een boerderijtje beginnen, maar die mag je niet eten. Geen escargot, geen uh, slangen, noem maar op garnalen. Hou je aan de reine dieren. De reine dieren die zijn heilig. Rijn betekent heilig. Die termen zijn met elkaar verweven. Dus als we in ons kleine heiligdom, wij zijn zelf geheiligd, wij zorgen dat we die verbindt met Adonai behouden. Vervolgens eten we aan onze tafel. Kozer voedsel, heilig voedselvoed, waarvan God zegt, dat is rein. Ziet u, dat het heilig, heilig, heilig, die heiligheid is dan in de atmosfeer om ons heen, in onze woningen. En dan rust Gods zegen daar ook op en moet. Ik vind het heel bijzonder dat er zijn mensen die, als ze bij bepaalde Joden binnenkomen, die helemaal nog niet geloven in Yeshua, maar dat die niet-Joodse mensen de heiligheid van God ervaren. Ze komen binnen en zeggen, hé, hey, wauw, ik ervaar dat God hier aanwezig is. Ja, maar dat is omdat we die principes die God ons heeft geleerd heel letterlijk nemen. Uh, maar goed, er zit ook heel veel symboliek in en lagen van betekenis. En we proberen dat heel pragmatisch uit te werken. En het werkt. God, er komt echt heiligheid, hoe uh, zeg je dat, de heiligheid vermeerdert echt. Hè? En ten midden van de tabernakel, daar rust God. Daar is God aanwezig. Dus natuurlijk, als we ons uitstrekken om zo ja, goed mogelijk met God te leven, dat de mensen ook om ons heen, maar ook in onze woningen als ze komen, inderdaad dat proeven van ja, wauw, dit is fantastisch. Hier, hier is iets aanwezig. Uh, voedsel nuttige is dus heilig. Hè? Dus ik wil inderdaad een uur aanraden om kosher te eten. Uh, het Rabbinaat heeft op de website nik.nl uh, een kastgoedlijst. Zij hadden het al over die e-nummers. Uh, maar goed, er zijn ook meerdere redenen waarom voedsel niet, uh, niet, uh, niet kosher zou zijn. Dus uh, neem die kastgoedlijst, download het en uh, ga daarmee winkelen. Maar ik moet wel zeggen: op die kastgoedlijst staan voornamelijk grotere, bekendere, merken beschreven hè? dus er zijn heel veel merken die dan niet daarop staan dus het principe is gewoon hou je aan de lijst die god heeft gepresenteerd de reine dieren en en en hè? dus zowel vlees als vis en ik persoonlijk ben vegetarisch, ik, perso ik eet wel vis. Ik persoonlijk hou heel erg van biologisch. Ik ben heel erg van de biologische toer. Dus ik wil iedereen aanmoedigen om in de biologische winkel uh, boodschappen te halen. Of biologische producten te kopen die dus vervolgens kosher zijn. Voor mijn gevoel is dat nog meer kosher dan, uh, dan een regulier product. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een zak chips. Naturel, van een bekend merk wat kosher is. Maar goed... Ik denk dan, hè, het is niet biologisch. Dus die aardappelen zijn niet op een biologische manier geteeld. Dus dan is het voor mij toch niet, niet kozen genoeg om het even zo te zeggen. Dus ik wil dan niet voor chips hebben die biologisch zijn. Hè? Zo, zo denk ik. Dus ik wil u allemaal aanmoedigen om uh, ja, wat meer daarover na te denken. Over voedsel. Want voedsel is heiligheid. Is een stukje heiliging. Omdat God wil dat wij heilig zijn. Wij nutgen voedsel. En daarmee eten we dus ook, uh, hoe zeg je dat? Ja, de sfeer, zeg maar. Maar die dat dier uitstraalt, om het even zo te zeggen. Nee? Dus als je heilig voedsel nuttigt, dan komt er dus uh, een stukje heiligheid ook weer binnen. En dan uh, heeft, heeft natuurlijk ook verbindenissen met gezondheid. Er zijn heel veel mensen ziek en als je dan doorvraagt van wat eet je dan? Nou, varkensvlees, garnalen, escargot. Ja. <lacht> van varkensvlees. En uh, ik, heb, ik, heb, ik heb een leergang. Ik heb een hele leergang over de kasvoet. En daar ga ik wat dieper in op varkensvlees. Want ik heb dus een, uh, heel veel studies die gedaan zijn over varkensvlees in de wereld. Uit Amerika en Australië en Engeland. Heb ik uh, in een lijst geplaatst. Uh, met hier en daar zelfs nog de namen van de wetenschappers. En ja, het is gewoon zo duidelijk dat varkensvlees. Uh, staat in ieder geval uh, ten grondslag aan allerlei vormen van kankers, want er zitten allerlei soorten schimmels zitten erin, streptokokken, wat, wat, wat voor kokken dan ook, allerlei verschillende soorten kokken en, en een ziektekiemen. dat wil je niet weten, daar word je eng van. Dus ja, natuurlijk worden mensen daar dan ziek, ja, maar God heeft ook gezegd, niet eten. Hè? Af en toe bekijk ik een videootje van een, een christelijke voorganger uit Amerika. Ik vind het gewoon grappig hoe hij bepaalde dingen uitlegt. En uh, ja goed, hij, hij, hij is tegen de Messiaanse beweging, maar hij heeft af en toe wel leuke spitsvondigheden. Maar hij zei dus een keer van, nou, ik eet varkensvlees. Oh, oh, oh, ik eet gewoon varkensvlees, we zijn vrij. Oh. Maar die man die heeft dus allerlei ziektes. Iedere keer klaagt hij over zijn artritis en kanker en weet ik het allemaal. Een man die ook toegeeft dat hij zelf niet gezond eet. Ja, dat ga je al. En dan ook nog eens dingen eten die je niet mag eten. En dan is het van, ja, bid voor mij. Of bid voor ons. Ja. Mensen eten varkensvlees, mensen eten wat ze niet moeten eten. Dan worden ze ziek en dan, dan moet de gemeenschap voor ze bidden voor genezing. Ja, misschien wordt het omgekeerd. Misschien moeten we gewoon eerst doen wat God van ons vraagt. Hè? En als er dan een keer wat misgaat, dan God vragen, oké, okay, hoe zit dat? Waar heb ik misschien een fout gemaakt? Of hè, misschien hè, heb ik uh, lichamelijk gewoon bepaalde uh, zwakheden. Hè? Dus, uh, maar niet eerst het andere doen en dan, oh, bid voor mij voor genezing. Goed, voedsel, shalom bait. nou daar had ik het al over gehad, shalom betekent dus veel meer dan alleen maar vrede, en wij kennen dus het principe van shalom baijt, dat betekent vrede in huis, dus we hebben al die laag van wij zijn heilig, onze woning is als het ware een tempel, wij eten geheiligd voedsel, want dat is wat rein inhoudt, en dan komt er een mate van shalom baijt, vrede, rust. Een ander, tweede niveau van kadosh. God heeft ons opgedragen om bepaalde dingen te doen, om hem beter te leren kennen. De moadim, de feesten, is zo'n prachtig voorbeeld. En zo zijn er natuurlijk meerdere mitsbot. wat zijn geboden. Iedere keer als we een mits doen, een gebod doen, waaronder sabbat houden of een van de andere feesten houden, dan manifesteren we als het ware kados, dan komt er, dan manifesteert de heerlijkheid van God in de wereld. Dus als iedereen, dan als het ware de mitswot zou doen, dan, dan, dan, dan zouden we dus veel meer van het goede zien in de wereld. Dat is het idee erachter. De Moadim, de hele cyclus van de feesten brengt ons naar een hoger geestelijk niveau. He, dus vandaar ook dat, dat de mohadiem, die feesten, voor ons geen ritueeltjes zijn. Ieder jaar gaat het dieper en dieper, want ieder jaar stijgen we als het ware he, naar een hoger geestelijk niveau als we het echt heel bewust en echt met concentratie door die cyclus heen gaan. He. Dan, um, ja, dan komen we dichter bij Adonai, dan leren we Adonai beter kennen en dat brengt ook weer een, een stuk heiligheid, dat vergroot onze heiligheid nee? en dan komen we daar dus weer dichter bij, uh, bij, uh, bij God. Eén van de titels van God is ook Hakodesh Hu, de heilige geprezen zijn hij. En uh, dus Hij is heel groot en wij zijn zo klein, <laughs> maar toch roept hij ons op om ook een mate van heiligheid te bereiken. En nogmaals, drie niveaus kunnen we bereiken: een aantal andere principes. Wij kennen het principe van Hakarat Hatov. Hakarat Hatov. Ah, volgens mij zijn het ook wel dankbaarheid. Ja, toch? Ja. Hakarat Hatov, dankbaarheid. Nou, dat is voor ons. Een soort tweede natuur, daarom dat we ook voor nagenoeg alles een braga hebben. Een braga is een zegening die we uitspreken over het voedsel, uh, als er iets vervelends gebeurt, als er iets leuks gebeurt, als we nieuwe kleren aan hebben. Uh, voor elk ding uh, bestaat er wel een zegening. En die zegening begint dan standaard met, Baruchata Adonai Eloheinu melecholam, gezegend bent u. Onze God, koning van de wereld. En dan uh, wat dan van toepassing is. En door te zegenen, het voedsel of onszelf of een situatie. brengen we ook een stukje heiligheid. Er komt een soort, soort kracht vrij van heiligheid. en, en heerlijkheid, kabot. Uh, we kennen ook het principe van Tzedakah. En dat heeft uh, de seculiere omgeving overgenomen. Sedaka is. Uh, Donaties. Seleka zijn donaties. Giften geven. Voornamelijk financieel, maar dat kan ook in natura. Het tiende systeem van God is eigenlijk een systeem van Seleka. Het, het geven van het eerste tiende. Dat is wat iedereen. Ook in christelijke kringen weet. Maar er zijn nog twee andere lagen van tiende geven. Van Seleka geven. Wat daar zeg maar bij hoort. Dus een heel principe. En het heeft zeg maar. Um, een socialistische inslag. Ik wil niet als een politiek iemand klinken, maar goed, het is wat wij socialisme noemen. Die basisvorm van socialisme van hè? jij hebt wat, geef aan iemand die wat minder heeft. Hè? En We horen het ook echoen in de woorden van Yeshua. Hè? Als jij twee mantels hebt en één persoon uh, iemand heeft geen, geef eentje aan die persoon. Hè? Gulheid. Denken aan een ander. Er zijn altijd arme mensen. In elke generatie zijn er mensen die minder bedeeld zijn. Maar het is gods blauwdruk om de mensen die genoeg hebben, geven aan de mensen die minder bedoeld zijn. Zodat ieder een basisniveau van menswaardigheid heeft. En een basisniveau heeft van uh, ja, een menswaardig bestaan kunnen leiden. En uh, ik vind het dus ook zo mooi als je inderdaad vanuit de politiek bekijkt. Hier in Nederland hè, is op een gegeven moment dat principe ook na de oorlog gevestigd. Hè, om, de, om het land ook een handje te helpen en om ervoor te zorgen dat mensen die helemaal uh, afgeleiden en helemaal zeg maar in de, in de groot waren om die even naar het basisniveau te brengen. Dus ik zag daar ook een stukje van de Torah in terug. Hè? Wat Drees heeft geïmplementeerd, als ik het goed heb. Dus, dus dat komt uit de Torah. Iedereen moet in ieder geval een basisniveau hebben van een menswaardig leven kunnen leiden. Hè? Een dak boven het hoofd, uh, kunnen eten. Voedselbanken zijn ook een voorbeeld van het elkaar Mensen die beweren echt geen geld kunnen hebben, geen geld hebben om voedsel te kunnen kopen. Nou, dat kun je uitloppen bij de voedselbank. Moet je wel laten zien dat je het echt nodig hebt. <laughs> en dan kan je wekelijks volgens mij een pakje uh, afgeleverd uh, krijgen. Ten elkaar. Gods principe van laten we aan elkaar denken. Dus uh, de eerste kadosh, onszelf, onze woning. Het voedsel wat we nuttigen. Het tweede niveau, de omgeving. De omgeving. Dankbaarheid tonen gaat natuurlijk hè, op verschillende niveaus. Ook dankbaarheid aan mensen tonen. En ook aan God tonen. Dat zijn alweer twee niveaus. Maar goed, de kaars is ook weer specifiek uitstrekken naar de omgeving om je heen. Tweede niveau van kadosh. Wij en de mensen om ons heen. En dat geeft dus ook een stukje, een stukje kracht, een stukje heiligheid. Dan een principe die we de Koag, Hadi Boer, noemen. Koach, ha, die, boer. Koach is kracht en ha, die, boer of de, bar zijn woorden, de kracht van woorden. En dat is een heel belangrijk principe, ook natuurlijk eh, omdat eh, woorden kracht hebben. Hè? We, er wordt vaak gesproken tegen lason hara, dat woord heeft u misschien wel gehoord, lason hara, hè, roddel en achterklap. Hè? Soms kom je er niet onderdoor om een keer het over iemand te hebben die op dat moment even niet aanwezig is. Maar hè, u begrijpt, er is een sfeer waarin het echt roddel en achterklap wordt. Hè, waarin het onnodig is om te kletsen over iemand die er op dat moment niet bij is. En dat is dan zeg maar, het tegenovergestelde van heiligheid. Dat is een vorm van ontheiliging. En dat haalt het beeld van God... B'Tselem Elohim naar beneden. Want we zijn allemaal het beeld van God. B'Tselem Elohim. Die term staat in Genesis 1. God schiep ons naar zijn beeld. Dus woorden kunnen gebruikt worden om heiligheid te brengen. Reinheid opbouwen. Maar ook om af te breken. En dat is dan het ontheiligen. Het naar beneden halen van het beeld van God. En dat is eigenlijk een vorm van zonde. Dus dan moet je het weer goed maken. Dus... Koagadiboor, kracht van woorden. En dan natuurlijk focussen op de positieve woorden. Zoveel mogelijk. Maar ook een ander principe: laten we even naar de tekst gaan. Spreuken 2. Of ja, ik zeg een ander principe, eigenlijk hoort het erbij bij Koagadiboor. Het hoort bij spreken. We uh, kijken. Spreuken of misleid heet het in het Hebreeuws, hoofdstuk 2 vanaf vers 10. Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn. Bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden. Ja, dat is ook een hele mooie tekst. Aandachtzaamheid heeft ook verbindenis met discretie. Hè? Er zijn vertalingen ook in het Engels waarin gewoon discretie in staat. Hè? Discreet zijn. Hè? Privacy. Dat wordt in deze tijd een steeds belangrijk wordend concept. Er zijn gewoon dingen die je gewoon voor jezelf moet houden. Niet omdat het staatsgeheim is of omdat je stiekem een tweede leven hebt of lid bent van de maffia of zo. Maar er zijn dingen die gewoon persoonlijk zijn en die een ander niks aangaat. Hè? Het is weer verbonden met koa gaat die boer let op je woorden. Je hoeft niet alles maar te vertellen of iedereen overal van op de hoogte te brengen. Uh, ook online lees gewoon discreet, want daar zit ook een stukje bescherming in en ook een stukje heiligheid in. En discreet, dan ga ik naar het volgende onderwerp. Heeft ook te maken met kleding. Hè? Nou goed, ik zie er vrij orthodox uit. <laughs> Dat hoeft u niet zo over te nemen, maar. Kleding in het jonendom is ook een vorm om heiligheid te waarborgen. Hè? We willen graag bedekken wat bijzonder is. Hè? Want onze, onze lichamen uh, heeft God perfect geschapen. Ook al zien we het niet altijd zo. <lacht> in principe zijn we perfect geschapen. Maar dat hoeven we niet aan iedereen maar te laten zien. Hè? Dus bloot is nat dan kleedje. Hè? Kleedje, zorg dat je er gewoon mooi uitziet, netjes gekleed uh, uitziet. Dat is tevens een vorm van heiligheid. We leven niet meer in kan Eden. Adem en Gaba, Adam en Eva, die hoefden eerst geen kleren aan. Uh, later wel, hè, na de zondeval. Dus het is door God gegeven om ons te bedekken. En uh, laten we dat ook vooral doen. En, maar dat heeft dus ook weer de link met kados, met heiligheid. Hè? Het tegenovergestelde daarvan, nou, dat kan iedereen zich wel uh, bedenken. Iedereen kan daar wel een beeld bij hebben. Dan is het tegenovergestelde van heiligheid. Dan ontheiligt zo iemand zijn of haar eigen lichaam. En daarmee het beeld van God in die persoon. Ziet u dat? Dus waar er steeds maar gegild wordt dat in het kader van liberaal en vrij zijn. Maar mensen er heel erg bloot uitzien. Mensen beseffen zich niet dat ze zichzelf schade te doen. Hè? En ik heb dan vooral te doen ook met meiden, jonge dames, maar ook oudere dames, ja, die blijkbaar ook niet van huis uit hebben geleerd om zich te bedekken. Want dat geeft ook bescherming. En nog even heel kort, ik wil er niet te lang op ingaan, maar hè, het heeft ook te maken met hoe, ja, hoe mannen denken. Hè? Er wordt vaak daar heel bot over gedaan, maar ja, God heeft mannen anders gecreëerd dan vrouwen. We zijn gewoon twee andere wezens, hè? maar we vullen elkaar aan. Hè? En Mannen hebben gewoon wat meer moeite met lichaamsdelen om het even zo te zeggen dus ook gewoon om de mannen te helpen hè? en omdat god ons kleren gegeven heeft dus waarom niet gebruiken maar ook uit respect voor de man willen we ons kleden op zo'n duidelijke manier dat mannen of ze nou getrouwd zijn of niet geen rare uh, fantasieën hebben als ze naar je kijken hè? Dat, dat, dat zit erachter hè? ik draag een hoofddoek uh, vooral voor orthodoxe joden wordt dat ook gezien als een extra vorm van heiligheid en waarom is dat het heeft heel veel verschillende betekenissen maar een betekenis wat voornamelijk dan gegeven wordt is van ja ons haar is ook hartstikke mooi en en mannen worden daar ook bijzonder door geraakt ik heb niet altijd een hoofddoek gedragen dus op een gegeven moment toen mensen die mij nog zonder hoofddoek zagen mij weer ontmoeten moesten ze daar ook even aan wennen maar ik heb heel mooi haar. Ja? En, God, ik ben misschien geen Miss Universe, maar ik ben ook niet de lelijkste. Dus met mijn haar wekte ik onbedoeld, ook al was ik gekleed, toch aandacht. Hè? En aandacht hoeft niet per se negatief te zijn. Maar als een man, of hij nou getrouwd is of niet, langer dan een paar minuten na me staat staan, hè? snapt u? Dan gaan er blijkbaar al bepaalde ideeën in het hoofdje. Dat is de reden eigenlijk, we noemen het tsinuut, tsinuut ingetogenheid, zedigheid, de hoofddoek hoort daar dan zeg maar ook bij. Dat is wat erachter zit. Ik zeg niet dat u dat moet doen, maar dan begrijpt u dat dat daarmee verbonden is. Van, het is een stukje bescherming, een stukje afdekking, maar niet per se daarom, maar gewoon omdat het heiligheid is. Omdat je ook een ander wil respecteren en ook voor wil zorgen dat de gedachten zeg maar, zuiver blijven, dan diep persoon, in dit geval een man, uh, ja, gewoon een goede gedachte kan blijven hebben en niet vervallen in zonde. Hè? Dus het is allemaal bedoeld uit respect. En de wereld waar we in leven geeft geen respect voor mannen, maar ook geen respect voor vrouwen. En, en, en God heeft het juist zo goed bedoeld. Dus we leven echt in een andere tijd. Hè? Want uh, ook in Joodse is het niet zo dat letterlijk iedereen met een hoofdduk loopt of, of met een pruik of met een hoed. Maar hè, er zijn bepaalde dingen die we wel doen. Kleding is heel belangrijk hoofddoeken wordt voornamelijk door getrouwde vrouwen gedragen. Ik ben nog helemaal niet getrouwd, maar ik wil het toch doen. Dus uh, volgt dat zo hoeft het niet. Maar omdat ik dus dat heb gemerkt, hè, dat ik toch op de ene of andere manier aandacht van mannen trok. En op deze manier is dat dus niet meer zo. Mensen kunnen nog steeds naar me kijken en zeggen dat is een mooie meid, maar niet, geen negatieve aandacht. Want als je negatieve aandacht hebt, dan haalt dat het beeld van God naar beneden en God krijgt minder eer. En het gaat ook gewoon om kabot, om God zijn kabot, zijn heerlijkheid te erkennen en te blijven en de heerlijkheid van God als focus hebben op ons leven. Dus ik deel nu sowieso, zijn er heel veel niveaus, of, of sorry, concepten in het Jodendom. Ik heb er nu een paar gedeeld, die zijn allemaal verbonden met het thema heiligheid, kadosh, kudusha. He? Dus als ik hier half bloot voor u zou staan, nou ja, dan had u mij eruit geschopt, maar dan is, dat is geen heiligheid. He? Ik ben bedenkt, het ziet er netjes uit. Ik heb ook nog een hoofddoek op, omdat ik geen negatieve aandacht wil. Je ziet u, het zijn allemaal verschillende lagen van heiligheid. Wat interessant is, laten we weer naar Bresit gaan. Bresit hoofdstuk 2 volgens mij is dat, dat het ons ook opgeroepen wordt hè? om daar waakzaam voor te zijn. En um, Genesis hoofdstuk 2 kun je dus in breder verband interpreteren. Genesis 2, vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de, in de hof van Eden. Gan Eden is dat in het Hebreeuws om die te bewerken en te bewaren. Te bewerken en te bewaren en vervolgens komt daar dus een mitzvah wat meteen over voeding gaat dat vind ik wel heel bijzonder dat gaat meteen over eten van die boom mag je eten maar van die boom niet weet je dat gaat meteen weer over de eettafel maar we werken en bewaren we werken en bewaren en deze tekst wordt in de jonah vaak aangehaald omdat wij zelf onze zielen onze neshama onze woning onze familie, onze omgeving ook een tuin is. We zien het als onze Gan Eden, hè? datgene waar wij over gesteld zijn, dat is onze Gan Eden. En die moeten we dus bewerken en bewaren. Maar het begint dus met het eerste niveau van Kadosh, wij zelf. Het tweede niveau, wij met andere mensen om ons heen. En het derde niveau, wij met de Allerhoogste God. Bewerken en bewaren van die relaties. En dan is dat, dat zijn dus die drie niveaus van Kadosh, Kadosh, Kadosh, kadoch, heilig, heilig, heilig. Die drie niveaus die wij kunnen bevatten en die wij kunnen uitvoeren, uitwerken in ons leven. Um, dan wil ik weer even terug gaan naar Jesaja 6, vers 3. De een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig, is de Heer de Heerscharen. Dat is Adonai Tsemaot. De ganze aarde is van zijn heerlijkheid vol. In het begin schiep God met een deel van zichzelf kadosh. dus technisch gezien is de aarde vol van kadosh en zijn kapot zijn heerlijkheid en zijn heiligheid die twee gaan hand in hand maar dat uitzicht niet zo goed wij zien wij merken daarom niet altijd wat van maar als wij het pad belopen van heiligheid joshua noemde dat de smalle weg dat is wat het betekent de smalle weg doen wat god van je vraagt de smalle weg het verbond de smalle weg dan manifesteren we als het ware en zetten wij als het ware heiligheid vrij in de wereld om ons heen en als iedereen dat zou doen dan inderdaad kun je op een gegeven moment een situatie hebben dat de aarde inderdaad vol is van zijn heerlijkheid maar ook zichtbaar hè? dus niet alleen maar technisch in de grond hè? niet alleen de potentie maar ook de uitwerking de aarde is vol van uw heerlijkheid. Iedereen die de mits verdoet, die zet als het ware de kracht, de heiligheid, cadeaus vrij. Als we kudusha, heiliging serieus nemen, dan vergroot zeg maar, ook de kracht van God uh, in ons. En dat is dan iets wat even christenen helemaal hebben overgenomen. <laughs> maar goed, tenminste dat stukje van het verbond. Hè? Dus ja, kracht van God, God wil werken, maar. God heeft voorwaarden. Je kunt niet God maar op allerlei manieren dienen. Je kunt ook niet God commanderen van u moet nu komen met uw kracht. Nee, als wij doen wat God van ons vraagt, zijn voorwaarden, dan komt hij met zijn kracht. En inderdaad de mate waarin God met zijn kracht komt, want ik geloof dat daar gaadjes in zitten, ja, dat heeft te maken, dat correspondeert met hoe wij mensen, hoe wij ons hebben klaargemaakt om hem te kunnen ontvangen. Als inderdaad wij zelf en onze woningen een tabernakel zijn waarin God kan rusten. Daarom hoop ik persoonlijk zelf dat Yeshua geboren is tijdens het Lover Feest, omdat ik dat gewoon zo heel mooi vind. Maar Yom mag ook hoor. Het feest van Verzuindgeschal. Want dat is ook het feest waarin we de kroning van God als van de Messias herdenken. Dus dat uh, mag allebei van mij, maar een loop van de feest vind ik extra mooi. Omdat tabernakel, het woord tabernakel, resoneert in joodse gingen. Wij begrijpen dat principe, uh, hebben wij uitgewerkt. Wij zijn een tabernakel, onze woning is een tabernakel. Hè? Ons leven en de omgeving om ons heen is van Eden, is een tuin van Eden. Die we moeten behouden en bewaren. Bewerken en bewaren. Dus al die niveaus. En als we dus dat doen, dan inderdaad zie je de manifestatie dat de aarde vol is van zijn heerlijkheid. Van zijn kabot. En dan is ook deze tekst van toepassing. Ik wil eindigen met Psalm 121. Dan is dit van toepassing. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer.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 De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot een eeuwigheid. Nou, de eerste betekenis, de context van deze psalm is natuurlijk Israël, hè, het collectieve Joodse volk. Maar u uh, mag het ook op uzelf betrekken, hè, maar dan niet... Uh, de focus verliezen op het verbond, die voorwaarden, al die mooie concepten die ons worden gepresenteerd vanuit het Jonendom, die uit de Torah komen. Hoe wij dus aan de voorwaarden van God kunnen voldoen om die hechte relatie uh, te, te hebben met God. En ook een mate van kadosh, heiligheid, uh, kudosja te hebben. Tot zover.